Goedenavond, ik ben Bienbuis. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is onzeker of Nederland de Taliban-deadline haalt. De Taliban eisen dat op 31 augustus iedereen geëvacueerd is uit Afghanistan. Maar de Nederlandse ambassade weet niet of dat gaat lukken. Helemaal omdat ze niet precies weten hoeveel mensen nog opgehaald moeten worden, zegt de Nederlandse ambassadeur in Kabul. Ik kan er niet precies een totaal aantal aan geven. Ik weet wel dat met de 800 personen die we er nu tot nu toe hebben uitgehaald, dat we een flink eind zijn opgeschoten. Waarschijnlijk moeten er nog wel honderden mensen worden opgehaald. Het gaat dan om Nederlanders in het land, of Afghanen die ons hebben geholpen bij de missie daar. Vanochtend vertrok de tiende Nederlandse evacuatievlucht vanuit de hoofdstad Kabul. Er is meer bekend over de gewelddadige overval met wildwestachtervolging achtervolging in Amsterdam van mei dit jaar. Volgens RTL Boulevard en het AD ging het om een transportwagen met aan boord zeker 67 miljoen euro. Daarvan werd ongeveer 12 miljoen meegenomen door de overvallers. Na een achtervolging waarbij ook werd geschoten, werden uiteindelijk zes mensen opgepakt. Eén overvaller werd dood ook al droeg hij een kogelwerend vest. Dier en Recht moet stoppen met een campagne tegen zuivel. De actiegroep hing in meerdere steden posters op met berichten dat melk drinken hartstikke schadelijk is voor kalfjes. Bijvoorbeeld omdat ze meteen weggehaald worden van hun moeder. Maar dat is niet aannemelijk en ook schadelijk voor boeren, oordeelde de rechter. En een bijzonder concert vanaf de Stijgers rond de Dom in Utrecht vanavond. Daar speelde het carillon muziek van Spinvis, samen met muzikanten en Spinvis zelf. Die schreef die muziek omdat de dom 700 jaar bestaat en weer in de stijger staat voor een opknapbeurt. Een, een duel of een duet geworden tussen stijgerpijp en, en carillon. Want de dom staat in de stijgers en dat vinden mensen, heel veel mensen vinden dat lelijk. En dat is ook niet super mooi, maar uh, die zijn heel belangrijk. Want elke generatie op zich 700 jaar lang heeft elke generatie op, uh, zelf weer besloten om die toren in leven te houden.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 So fine, don't you know what I am? I am that funky love. I got a love the sexy me Yeah, you just the right size and right then. I like the way it grew You got that body positive. luistert naar de naam... Dr. Justice en de Smooth Operators. Je hoort het. En als je op een gegeven moment zit te kijken... op foto's van de sociale media kanalen... nou, het lijkt wel alsof ze gewoon eigenlijk... uit een heel ander galactisch stelsel zijn gekomen. Je had vroeger, in de jaren zeventig... Dat is wel voor de hele oude luisteraar van Alternative FM hoor, Want uh, die hadden toen op een gegeven moment zich kunnen verlekkeren aan een TV-serie. Waar onder andere Dirk Benedict, de man van die A-team. Hij was stempeld een bek in die A-team, maar. Hij speelde in Battlestar Galactica, speelde die luitenant Starbunker. Daar doet mij dit uh, gezelschap wel een beetje aan denken hoor. Uh, als ik die pakken van die gasten zie, dan heeft dat er toch wel mee te maken. Body Positivity. Uh, bovendien vond ik het uh, wel heel erg uh, leuk, want uh, ik hou van een beetje funk. En het is toch, ja, uh, hoe je het draait met of verkeerd, maar het uh, sneeuwt een beetje soms onder. En dat is ook uh, de reden waarom uh, Three Little Clouds uh, net ook uh, al... Even hebben laten horen. En deze uh, jongens, die hebben, nou ja, er zitten niet alleen jongens in, maar ook dames. Uh, die hebben dit uh, uitgebracht uh, vorige maand. En uh, ja, daar was een clip uh, bij. En ik denk, dat is ook wel een aanleiding om daar wat over te schrijven. Eén. En twee. Uh, ook nog iets over te gaan draaien. Dus dat uh, is dan de reden waarom we hem uh, draaien. Straks gaan wij uh, live uh, luisteren naar Luc Nijmond. Hij staat er uh, straks al helemaal klaar voor, maar dat uh, zo dadelijk. We gaan eerst nog één nummer draaien. En dat is uh, Sylvia en me. Die hadden we vorige week uh, nog in de uitzending over deze single. En het is country van de bovenste plank. Je zou het misschien ook nog uh, na uh, dit uh, programma kunnen horen... in Nashville Radio van Astrid van der Gaai. Want daar heeft het alles uh, schijn van. Het nummer dat heet Friends... At the party from the outside in Everybody here has known each other For years and years and years You're Reminiscing on the stories I haven't lived So I can laugh for long But I'll never really get it Ghost love That is Now look at me Weer, uh, gewoon om een meter uh, weer. Uh, is het niet van Tino Stuyt die dan op microfoonspier zit? Uh, dan is het wel Marcus van Dam uh, die ja. op een andere plek uh, staat. Maar goed, uh, dat maakt niet uit. Uh, de vorige week hebben we Sylvia en mee uh, geïntroduceerd met uh, deze single uh, Friends. En dat uh, bracht de tijd op, wat is het, tien over acht. Het is iets verder dan tien over acht. Maar het is... Tijd uh, voor live muziek. En uh, dat is uh, van Luc Nijman. Hij heeft een uh, rode pet op met een wit kruis. Ik zou bijna zeggen, het is een Zwitsers hoofddeksel. Ah, je hebt het gezien, ja. ja. Uh, waar, heb je die uh, ook uh, in Zwitserland meegenomen of niet? No, uh, wel, mijn vriendin. Heeft oh, je vriendin. Oké, oké. Okay, okay. dus, uh. Maar het ziet er wel mooi uit. Ja, en, ja, ja. Je denkt, nou, je nou ja, goed. Beter, <laughs> dus dan, dan ziet het gewoon ja. leuk. het, het leuke is, uh, vorige week zat uh, uh, je grote vriend Ro uh, op dezelfde plek. Ja. Die zat ook echt met een akoestisch. Gitaar. Ik voel hem nog. Voel hem. Als je zit te luisteren, het ja, zou wel mooi bezig, uh, natuurlijk. Goed, Goeie, um, goede, goed uh, maar uh, je gaat uh, nu twee nummers uh, laten horen. Ja. Yeah. Welke twee zijn dat? Um, uh, van uh, de album die, waar ik mee bezig ben, en dit is. Uh, <laughs> dit heet Damn I Love Amsterdam. Damn I Love Amsterdam. Damn, I love Amsterdam. Amsterdam New York City So cruel and so pretty Keeps me up night and day But I say Man, I love Amsterdam Damn, I love Amsterdam And London Town So tall and so proud Keep me low, yeah, I know But I gotta go Bam, back to Amsterdam Man, I love Amsterdam be on a tram here in Amsterdam Man, I love Amsterdam And Tokyo always on the go she says come and play but I say no, no I gotta go back to Amsterdam the fall of the wall, it's got it all, but in this old town, I know I've found a pearl in a clam, makes me feel who I am. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit komt dus nog op een album te staan. Daar is hij dus mee bezig. Um, ja. Op dat album staat dan ook Engine That Roared? Staat uh, moet die daar ook uh, op gaan komen? Dat, uh, die, die moet dat... over ook uh, opkomen. Ja. Uh, ik uh, ben bezig met de, Ik heb een laatste album waar ik uh, de laatste nummers van uh, uh, uitbreng. Mm -hmm. Waarvan de volgende nummer. Ja. Dat, is, dat uh, ken je al. Dat is de uh, Engine that Roared. Ja. Uh, uh, hij, hij zal uh, iets anders uh, klinken dan uh, de, de single-versie die we hier een tijdje al hebben gedraaid. Dus, uh, uh, nu komen we uh, hier in uh, deze uitvoering. Dus misschien wel leuk, uh, Marcus, om hem uh, er even af uh, te plukken. En dan um, volgende week of zo, of over een week of twee, drie. Als jij even lekker op vakantie bent. Nou, werkvakantie is het dan. Uh, te draaien. Goed, hier is hij. Ancient Dent Road van Luc Dijmon. Oops. I'm going to start again. Dan okay. gaan we nog een keer opnieuw beginnen. <laughs> kan <laughs> Dat kan dus, Can kan dus gebeuren. Uh, um, nog een keer. Take here. 2. We go. Wat is er? Zit er, zit, er nog iets, uh, <laughs> zit er nog iets van het vorige neer? Damn I love Amsterdam. the broken parts of my I'm Falled in the blood van Luc Dijmon is voorbij. Straks in het uh, tweede uur gaan we natuurlijk uh, nog uh, twee nummers uh, van hem horen. Nu, uh, tijd voor een nummer wat Luc uh, al even aanstipte. Dat was uh, Damn I Love Amsterdam. Nou, deze man uh, uit de Tenkaterstraat, uh, Stephen J. Howard... die heeft een uh, nummer gemaakt uh, wat een beetje daar ook op voortborduurt. <laughs> Namelijk We Live in a Beautiful City van uh, Tenkatenstraat. Being happy is dead alright ...min of meer twee insteken van dit verhaal. Dat heeft ook te maken met de samenwerkingsvorm die we doen. Namelijk 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Ja, dat bestaat ook nog steeds. Ik doe er volgende week weer een. En ik ben dan niet alleen, want uh, Kirine Gijssen uh, zal waarschijnlijk ook uh, mee gaan presenteren. En deze band uh, hebben we bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, eigenlijk een beetje omarm. Pom heet uh, de band. En uh, dit is een van de tracks van de EP die ze onlangs hebben uitgebracht: Lately. Kim heet uh, uh, dat nummer. En uh, Pom is ook nog een andere bekende van ons. Ik zei al tweeledig. Want uh, Marcus en ik hebben wel eens te maken gehad... met Pom bij de Rob Akda woord Want daar hebben ze ook uh, aan meegedaan. Ik gedacht, zelfs bij de versie... die uh, niet tot een einde is gekomen. Want toen uh, hadden we dat formale duide C woord uh, in, uh, in het hele verhaal. Goed, het is uh, zo'n beetje half negen geworden. En dat betekent dat we er weer eens uh, wat, uh, wat bij gaan halen. Want uh, sowieso iemand die het lef heeft uh, gehad om uh, gewoon te beginnen... Uh, na een hele lange tijd van live uh, optreden... lozen... ik uh, uh, kom maar haast ook alweer in uh, met het Nederlandse woord... met het periode dat we dus geen live optredens uh, kunnen doen. Dat klinkt even wat beter, Jaap Koper. Uh, en hij was uh, de eerste die gewoon de handschoen oppakte... en zei, ik kom wel. En dat is Jacob de Edward. Goedenavond. Goedenavond, die avond. Ja, ja, want jij was jij was de held van die avond in maart. Is dat wel? Ja, dat vonden wij wel. Ja. Uh, maar goed, het, het ging ook nog uh, inderdaad, onder de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolfvlag, uh, ik me nog herinneren. Dus, ja, inderdaad. Ja. Um, je hebt niet stilgezeten. Want uh, sterker nog, ik zag um, nou, niet zo lang geleden, dat je al bezig bent om, uh, om het een en ander op te nemen in, uh, in de studio. Inderdaad, we zijn druk bezig met een EP. Ja. Um, um, hoeveel tracks komen er eigenlijk op uh, te staan? Uh, uit mijn hoofd uh, waren dat er... Vijf of zes, maar we moeten nog eventjes kijken natuurlijk. Ja. Ik er komt er gewoon een track aan en die wil, wil ik er misschien aan toevoegen. Oké, okay, okay. dus het is misschien wel zeven. Dan is het eigenlijk niet meer een EP, maar gewoon een mini oh, Nee, vijf of zes zeg maar. Ah, okay, okay. Dat, dat is nog de vraag voor ja. mij. Ja, uh, het is nog niet helemaal duidelijk. Maar goed, uh, wat ik wel weet is dat het uh, bij King Forward Records uh, vandaan komt. Want daar, uh, Inderdaad. Ja. Uh, hoe, hoe fijn is dat dat uh, uh, Frank Bond en de zijne zich daarmee bemoeit? Dat is geweldig. Ja. Ik, uh, ik ben een ontzettend grote fan van Frank... en hij is uh, over die jaren een goede vriend geworden. Ja. En ik ben ontzettend blij en dankbaar... voor onze muzikale vriends uh, vriendschap... en onze normale vriendschap ook natuurlijk. Ja. En uh, Frank heeft me heel veel kansen gegeven... en heeft, me eigenlijk, uh, heeft iets in mij gezien... En die helpen nu verder. En ik ben daar uh, eeuwig dankbaar voor, eigenlijk. Ja, uh, even voor de mensen die het niet helemaal uh, weten, maar uh, jouw werk is uh, toch nog uh, redelijk poëtisch en ook literair aangelegd? Ja, dat uh, komt een beetje vanuit mijn studie, Engelse ja. literatuur. Mm -hmm. Ik vind dat super interessant. Dat is een van mijn grootste passies geworden: het lezen van boeken en poëzie. Ja. En uh, ik probeer dat zeker ook te verwerken in mijn teksten. Ja, is dat dan ook een beetje de reden waarom Frank Bond toch een scheef oog op jou heeft laten vallen? Want hij zelf heeft ook die achtergrond, toch? Inderdaad, ja. Nou, dat, dat, dat is wel, zeg maar, uh, mijn doelgroep ook een beetje. Mensen die uh, daar een beetje weet van hebben. Mm. En uh, het, gewoon het, het heel erg serieus nemen van tekst. En gewoon een uh, goed onderlegd verhaal te vertellen. Ja. En uh, Frank uh, zag dat daarin. Dat heb ik ook eigenlijk... Uh, Gaandeweg heb ik dat ontwikkeld. Ja. Uh, want, uh, want, uh, hoe, hoe loopt dat uh, nu? Want uh, Ben je nog bezig, uh, nog steeds bezig met die studie of niet? Ja, ik ga nu weer uh, beginnen. Aan, uh, ik ga mijn scriptie afmaken dit jaar. Ja. Uh, want, uh, want je zei toen eigenlijk, het uh, thema, uh, wat je eigenlijk min of meer uh, aan het uitwerken was, uh, de romantische man in de moderne tijd. Zoiets uh, maakt hij zich van. Ja, het uh, illusioneren van de. Uh... Romantische mannen in de moderne tijd. Inderdaad. Ja. ja. Um, even, even over uh, de, het eerdere werk. Romance heb je uh, uitgebracht. Daarna kwam er nog één. Ben ik even nu uh, de titel van, de, van, de, uh, van die tweede single kwijt? Heet, uh, Tem Tempest. Tempest, hè? Ja, dat was ja. hem. En uh, dit is uh, nummer drie. Ja. ja. Maar de oplettende luisteraar van uh, Alternative FM. Schuine streep 3 voor 12 Noorden onder Vloedgolf die heeft hem al voorbij horen komen. Want dat was namelijk een uh, nummer wat je al speelde uh, op uh, 25 maart, uh, jongsleden. Inderdaad. Ja, dat was het, uh, het debuut van het nummer. Dat was mijn eerste keer uh, dat ik hem ooit heb live gespeeld. <laughs> ja, ja dat, uh, dat, uh, dat weet ik. Dus uh, van, van, uh, vandaar uh, dat we hem al, uh, al eigenlijk uh, hadden we hem al uh, kunnen, kunnen draaien. Maar goed, uh, we hebben het nog niet gedaan. Um, wat, uh, wat is het verschil van, dat, uh, van die opname met deze? Zit daar toch nog een wezenlijk verschil in? Ja, zeker. Uh, we merken dat we gewoon in de studio nu elkaar beter leren kennen muzikaal. En dat we um, nu echt de sounds beginnen te vinden. En wat werkt voor mijn stem en voor mijn gitaarspel. En um, ja, dat was nog wel uh, een hobbelige weg over het algemeen in de laatste paar singles. Maar ja. nu kunnen we heel snel en uh, heel goed vinden wat goed werkte. Ja. Uh, is dat ook, zit daar ook een, een voorkeur bij jou in? In de, in de zin van, nou, speel je liever alleen? Of uh, heb je dan toch liever een band uh, bij je? Uh, het arrangeren gebeurt meestal na dat we uh, het nummer Kaal hebben opgenomen. Ja. Het zijn natuurlijk sing-a-song uit de nummer. Ja. En, uh, het is ook wel goed om het op die manier op te, te nemen, omdat we dan niet het nummer uit het oog verliezen ook. Ja. We wel, zeg maar, dan leggen we eerst een goede basis en dan daarna dan kleden we dat een beetje aan. Ja, oké, okay. met het oog op, stel dat je dus een live performance doet, dat zou zomaar in de piers kunnen zijn in Vallendam, want dat, dat is bij jou om de hoek bij wijze van spreken, dat daar ook gewoon muzikanten dat ook op die manier uit kunnen voeren. Nee, niet per se. Ik ja. spel dat uh, in mijn eentje eigenlijk en dat vind ik wel fijn. Ja. Misschien als ik uh, wat, grotere, uh, wat grotere plekken ga spelen. Ja, dat... Een beetje ga lopen en dat ik dan het een beetje aan ga kleden met andere muzikanten. Maar voor nu uh, vind ik zelf eigenlijk dat ik live zelfs misschien nog wel beter tot mijn recht kom dan in de studio. Ja. En het, uh, het, werkt, uh, het werkt op zich, dus in mijn eentje. Ja. Hoe volg jij op dit moment een beetje het uh, nieuws... met uh, optredens die of ge, ja, uh, geannuleerd worden... en dat er uh, dan uh, weer een nieuwe datum moet worden gezocht? Uh, hoe beleef jij dat? Nou, ik dacht dat je over zo zou beginnen. Dus... Nee, nou ja, dan kom, nou, dat wil ik zo wel even doen. <laughs> dat wil ik zo wel even doen. Nee, maar goed, even over die optredens. Uh, en daarna even de politiek. Oké, okay, dat is goed. Bij deze die uh, je de voorstel al gegeven. <laughs> nee. nou, ik maar voor nu. Nou, we begin eerst even over de optredens. Uh, dan... Ja, dat is natuurlijk... Uh, ik, ik, ik, ik zie, voorzien weer dat er nog een lockdown gaat komen. Ja, eigenlijk. ik ook eigenlijk. Dus... Dat is wel over te praten, dus dat, wordt dan, dat zou wel heel erg vervelend zijn natuurlijk. Ja. Dat, weer niet, dat we alle muzikanten eigenlijk weer niet kunnen optreden. Ja. En uh, met zo'n hoog vaccinatiecijfer ook, weet je, dat is... Uh... Het ja. is gewoon heel frustrerend. Ja, ik, uh, ik, ik voel met je mee. Uh, dan hebben wij dan nog hier uh, in Zandvoort... een een of andere camping uh, die naast, het, uh, naast dat dure baantje uh, ligt. En uh, dat daar ook uh, de evenementensector daar, uh, het nodig over te zeggen hebben uh, Dat uh, kan ik volkomen begrijpen. Sterker nog, ze hebben gewoon een punt. Uit. Uh, dat is uh, mijn mening erover. Uh, Los van, uh, ik vind het ook leuk dat die, dat die dure dinky toys uh, mogen rijden hoor, uh, over twee weken. Dat, uh, dat, dat sowieso, want het geeft ook reuring en ik ben uh, toch ook een liefhebber van de sport. Uh, maar aan de andere kant vind ik uh, het is wel een klein beetje beter met twee maten. Dus uh, dat, uh, dat is uh, dan mijn mening. En ik denk van uh, laat dan ook uh, dat festivalverhaal uh, doorgaan en uh, zeur niet. In dat opzicht. Dat is één. Ik ben ook wel van, uh, van wat er mag. mag er. Ik bedoel, ja, het is ja. misschien een beetje vaag deze regeling. Maar ja. ik ben in ieder geval wel blij dat jullie... Want ik uh, ben zelf niet zo heel erg van Formule 1. Nee. Ik vind wel, maar uh, ik ben wel blij dat mensen daar al werk van kunnen genieten, weet je. Ja, ja, ja dat, uh, dat, dat is bij mij dan eigenlijk ook uh, het uh, verhaal. Uh, dan het uh, verhaal Afghanistan. Je begon er zelf over. Ja, dan wil ik het <lacht> ook weten. Ook. Uh, hoe, hoe sta je daarin? Nee. <lacht> Oh jee, yeah, ik heb geen antwoord klaarleggen. Het is een hele lastige situatie. Ik zou veel nieuws. Uh, ik lees sindsdien weer de krant, dus daarom misschien dat het zo achter op mijn hoofd ligt. Oké, okay. <laughs> is ook een antwoord, dus dan hebben we. Uh, goed, het, het zegt ook iets over je oprechtheid. En dan hebben we een heel mooi bruggetje geslagen in de richting van, uh, van die single. Um, gaat het uh, over jou of gaat het ook over. Je grootvader. Want uh, dat uh, was ook, uh, geloof ik, het verhaal wat je toen hebt verteld in de uitzending. Nee, het gaat, uh, het gaat over mijn vader. Uh, het gaat over de ruzie die wij hebben. Oh ja, daar ging het over. Ja. En uh, het gaat over onze breuk. Uh, we spreken niet meer. En er is heel veel nadigheid gebeurd. Heel veel traumatische dingen voor mij ook. Ja. En die beschrijf ik op mijn meest oprechte en harde, duidelijke manier in dit nummer. Ja. Zonder uh, poespas en zonder mooi schrijverij. Nee, nou ja, dat is, dat is, dat is uh, zoals we het, uh, eigenlijk het beste van je kennen. Hè? Gewoon recht toe, recht aan en uh, uh, ontdaan van allerlei tieren, lantijntjes en uh, weet ik allemaal wat. Ik probeer een mooie mix te vinden, ja. Ja, nou, ja dat is, maar dat, uh, dat is aan jou wel toevertrouwd. Uh, hier is, uh, zullen we hem dan maar gewoon laten horen, denk ik dan? Nou, dat is, uh, ik, uh, ik, ik, ik, uh, ik kan niet wachten. Nee, uh, morgen komt hij uh, officieel uit, maar vanavond is hij hier te horen. Sincerely Jacob van Jacob D. Edwards. But fibers, bloodstains, and the bathroom walls will serve you well. Screwed reminders Mind time lead a That's all Not your and the money I couldn't bring myself to steal. Keep the self destructive tendency, you persistently Starting after you told. Wie er toe komt, want de single is ten doop gehaald op een maandagavond. Toen Roy de Smet met Roy Door samen en met muziekvriend en collega Kees Meijzer dit mocht introduceren de laatste single van Paul Bond, Sunset Blues. Bovendien, uh, wie de, een beetje dat volgt uh, op de sociale media, Paul, die is even bij Concerto geweest. En er is even een testtrack uh, van een uh, vin vinyl uh, daarvoor gebruikt. Uh, van, uh, van Sunset Blues. Kennelijk, uh, want ik heb het niet helemaal, uh, helemaal het uh, filmpje gehoord en meegekregen, maar er is wel iets gaande wat er gaat op vinyl, Want viniel is wel een beetje hot. Dan nog even terugkomend in het vorige uur. Want toen had ik iets van Aiden en The Wild. Want die gaan komende zaterdag spelen in Capslock. In Capelle is dat. En dat heeft ook te maken met vriend en collega Willem de Waard. Die straks om half tien wat gaat vertellen over zijn duizendste zwaardvis. Want Capslock vormt daar altijd een rode draad. In, in dat uh, programma. En Eden en de Wald uh, zal daar spelen. Gaat, uh, gaat door, zegt uh, Willem ook. Uh, en Eden uh, en de Wald zal daar samen spelen met Lucky Blue. Hebben we ook nog wel eens hier in, uh, in Alternative FM uh, aandacht aan besteed. Uh, maar uh, uh, het is heel snel gegaan met, uh, met die band uit Rotterdam. En uh, wat, wat, wat, wat dat gaat hebben, denk ik dat ze bij Caps Lock uh, aardig twee vliegen in één klap hebben geslagen. Goed, we gaan uh, nog eens even een uh, single, uh, nou, single niet, een track draaien van Simulation and Adaptation. Met die onuitsprekelijke naam uh, waar ik uh, zowat uh, net uh, mijn uh, hele uh, mond over uh, brak, als het ware. The Train to No Man's Land. En dit is een van de tracks die daarop slaat: No Man's Land, van het verhaal van uh, Simulation Adaptation uit Horen.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 horen, is dat uh, No Man's Land van Simulation Adaptation, want dat is uh, de band. Um, aan de andere kant uh, heeft hij plaatsgenomen, Luc Nijman, want uh, we oh, hebben het oh, over... Oh. Ja, ja, we <laughs> hebben het ook over labels, en uh, noem maar op. Yeah. Uh, Gentleman Recordings uh, levert uh, bijvoorbeeld uh, uh, Guy Peck, Grand Deers, uh, Lasset, King Forward Records doet dat met uh, Jacob D. Edwards, met I Took Your Name, uh, niet Paul Bond die zit bij, toevallig bij een andere, dus uh, okay, ja, okay. ja, je moet opletten, uh, <laughs> maar wel Dandelion. dat dat zit volgens wel weer uh, bij King Forward. Uh, maar goed, jij hebt ook een label uh, in, uh, opgericht. Opgericht, inderdaad, uh, ja. Ja. ja. Vers van de vers. Ja, ja uh, dat is nog niet zo lang, uh, zo lang geleden dat je dat nee, gedaan? Hebt. Nee, nee, was echt uh, dit jaar. Uh, uh, kwam het, uh, uit uit mijn uit uit mijn, uit, mijn, uit mij. Hmm. En uh, omdat ik werk met twee artiesten momenteel, ja. laatste paar jaar. Um, als uh, uh, producent uh, um, en, uh, en ik maak dan voor Dick Pels uh, zijn, zijn derde album, ja. Dat is onze tweede album samen. Ja. En uh, Annemarie Hilbrons is bij mij geweest een paar jaar geleden mm -hmm. en uh, we zijn eerst eigenlijk voor de Engelse uitspraak, want je zou het niet weten, maar ik ben, ik ben oorspronkelijk vanuit Engeland gekomen. Ja. Ah ja, ja dat, dat is wel een beetje nog te horen, Link. maar goed. <laughs> nee. Klein beetje een beetje, een beetje nog. Goede Nederlands in. Maar uh, ja en, en vanuit daar is het uh, uh, ja omgetoverd tot een, uh, een hele album van nieuwe liedjes hm? en uh, die uh, uh, we hebben dat deze week heb ik um, die, de mix en master afgemixt en afgemasterd hm? en uh, hm? opgestuurd naar de perserei. Ja, want uh, laten we even met Annemarie beginnen. Want ja. ik zie al een aantal uh, dingen staan. Uh, theater, de rode bioscoop. Dat is niet helemaal onbekend voor, ja. uh, voor wat mensen. Ik ben er... Volgende maand. Ja. ja, ik ben er geweest uh, toen uh, boop, boop, boop, boop, uh, met uh, Mer Merlijn. Ben ik er geweest. Uh, Merlijn? Merlijn ja, ja, ik ben even... Uh, Merlijn Nash, die heeft daar gespeeld. Oh yeah, yeah, ja, ja. Yeah, ja, dat is yeah. jaren geleden. Maar uh, ja. ik weet dat bijvoorbeeld ook uh, uh, Ayon. Die ook bij Kingford Records een ja. EP heeft uitgebracht. Okay. Uh, Ruud Houwling heeft uh, ook gespeeld in de rode bioscoop. Ja, ja. Dus het uh, is het een het van zit... die dat Vroeger ja. was... Uh, andere plekken in Amsterdam, maar die zijn verdwenen. Ja. En, en deze is een van die weinig die overblijft, uh, die zo'n mooi sfeer heeft. Ja, ik ben er geweest, dus ik weet uh, wel Je een weet beetje het, ja, ja, hoe ja, het is. Het is dus, en er was een uh, beetje van, uh, in, de, in de laatste jaren, een beetje van, uh, gaat dit ook weg? Ja. Maar, maar, ze maar daar, uh, ook dat is de bedoeling dat zij daar dus uh, wat, wat gaat laten horen. Ja, volgende maand is die uh, 12 september 12 ik hier staan. 12 september ja. is die, uh, dus we, we doen het twee keer. Ja, Wekenst, 11 november is uh, de, de tweede keer, ja. ja. En, um, dus die, je kan tickets nog uh, kopen ja. en uh, we gaan uh, het album presenteren. Ja. Uh, met uh, extra muzikanten erbij. Sommige mensen van, van, die, uh, van de album zelf. Mm. En sommige nieuwe mensen. Het kan wel bij de rode bioscoop. Want het is een, een, een, het is een theater. Je moet toe, uh, op ja. je achterste zitten. En uh, gewoon uh, kijken ja. en luisteren. En, uh, ik denk afstand, ook maar Het gaat wel. Yeah. Ja, uh, het uh, maar ik denk ook uh, dat de, de muziek uh, waarvan jij zegt. Arne Marie Hilbrands. Mm. Uh, Daar ook wel zich toe ontleent. Heb ik wel het idee. Yeah. Want, ja. Want uh, de muziek van uh, wat zij maakt. Is een beetje de jaren zeventig. Soort uh, zoete, uh, zoet zang. Ze heeft zo'n mooie zang, een beetje van Dusty Springfield en en ja, Aretha is Aretha natuurlijk, maar en en de songwriting ook uh, van Carly Simon en dat soort of mensen, dus een beetje jaren zeventig, zoet, jaren zeventig. En en en ik hey, ja, is is prachtig. Ja, uh, dan de ander Dick Pels. Ja, Dick Pels. Ja, wat, dat, dat is een, een sociaal bewogen man. Ook denk ik een beetje... Even, heel snel even uh, op zijn bio zitten kijken. Uh, ja. uh, filosofisch ook wel een beetje ingesteld, hè, lijkt mij ja, ja, door zijn leven is hij eigenlijk... Hij is oh. begonnen in... Die, nou, toen ik geboren was, was, ja. was hij al 17. En ja. hij uh, was in weet je de muziektijd van de jaren, late jaren 60. Als hmm. Ik heb al wat uh, gehoord op Bandcamp van hem. Dus, uh, oh ja, ja. dus je, je weet wel wat dit is. Ja. En dan heeft hij dan zijn uh, carrière dan, uh, ergens anders naartoe gegaan. En, ja. uh, is hij dan... Ook in uh, universiteiten uh, als docent. En, en ook in Londen uh, als hoofd uh, van een bepaalde universiteit. Ja, hoe ben je aan uh, deze man gekomen dan? Want dat nou, is... hij, hij, dan uh, Een tien, jaar tien geleden, ook met de Amsterdam Songwriters Guild... Ja. Heb, ik hem, heb ik hem ontmoet. Ah, want hij kwam manier. langs ja. ook met zijn gitaar. Ja. En hij wilde weer dingen weer spelen. En dan uh, heeft hij zijn eerste album uitgebracht. En hij, hij belt me op of mailt me en zegt van... Uh, ik wil weten wat je daarvan denkt. En dus hij is langsgekomen. En ik heb hem eerlijk gezegd van ja, het is goed. Ik zou het een <laughs> beetje anders doen. Maar het uh, zit goed in elkaar. Ja. En, en ik vond uh, wat hij deed uh, heel, ja, heel goed. Heel, heel interessant. Ja. Uh, intrigerend. Dat is bij mij uh, ja, dat, uh, En dus dan zijn we dan um, eerst een single uitgebracht. En blijkbaar vond hij mijn manier van werk goed. Yeah. Uh, werken we goed. En we hebben die, die tweede album afgemaakt. En nu die, uh, de derde album met de singles. En, um, en dus het is gegroeid. We zijn uh, goede vrienden nu. En, uh, uh, dat is heel ja, mooi. Ah, ja, ja, dat is een goede samenwerking. Ja. Uh, maar ja, ook dat uh, denk ik uh, is dat wel, uh, komt er wel een beetje uit. Um, voor heb mij, een beetje die... Ja, voor ja. mij. Voor, uh, um, en met deze twee mensen, Annemarie en Dick. Um, het heeft te maken met, met de verbinding met de mensen. Ja. En en dat je dan. Uh, ik, ik kan muziek niet echt maken wat ik niet leuk vind. Weet je, niet, niet uh, produceren als ik het niet leuk vind. En, uh, en ik dacht van een gegeven moment, ja, ik wil dit eigenlijk. Uh, een beetje een waardering voor uh, ja. krijgen, voor, voor hun. Um, en ik dacht van, nou ja, daarvoor de heb je een soort label nodig. Een box. Ik had het met, ja. uh, met Mirko, Mirko Hamens. Ja, ken met, die ken ik ook nog. Ja, ja. ja. <laughs> is het mij Mirko. Ook? Ja, ja. Mirko was, uh, uh, vaak, vaak gespeeld samen. Ja. Um, Net zoals Ro is een goede vriend van me. En hij kwam naar me toe in februari, dit jaar. En ja. hij uh, bracht een kleine doosje, uh, cadeautje van uh, chocolaatjes. En toen was er drie, drie in, weet ja. je. Dat is een hele kleine doosje. En hij was zo so mooi, met een uh, ribbon omheen, weet ja. je. En ik dacht van, oh, dat is zo mooi. En ik dacht van, ja, dat is hem. Je wil, je wil een cadeautje krijgen. En ik zei van, tegen bedenk, als hij dan binnenkomt met een chocolade in zijn hand. Weet je, met zijn vingers. Ja. Hier, heb hebben een chocolade. En denk ik van, echt vies, heb je je handen gewassen <laughs> of zoiets. Maar als je uh, drie, drie kleine chocolade in een mooi doosje, ja. met een ribbon, een mooi gepakt, cadeautje. hij zei van, oh, dat is prachtig. En ik dacht van, ja, de cadeaubox, een chocoladebox. Ja. Helemaal goed. Chocolate box record. Ja. Um, het verhaal is duidelijk. We sluiten uh, dit uur af met uh, Neko. En dat uh, is een nieuwe single. En dat gaat over de Millennials. Uh, uh, yeah, poor Millennial Crybaby. Oh yeah. ja. Hij heeft een hele goede lading in, uh, in dat opzicht. Yeah. En uh, hij is ook uh, niet zo lang geleden uitgebracht. Een week geleden. Dus uh, mm. dat is ook de reden waarom we draaien. Straks, na negen... Uh, ben ik er uh, nog steeds samen met Marcus en Luke really awkward kid of weirdo